Marjette Krol met het NOS Journaal. Het aantal particuliere huisbazen in Nederland is gestegen in tien jaar met ruim 22 procent, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant bij het Kadaster. Veruit de grootste particuliere verhuurder is de Rotterdamse zakenman Aad van Herk met bijna 6000 huurwoningen. Maar verreweg de meeste huurhuizen in Nederland zijn nog steeds in bezit van woningcorporaties. Amsterdam wil 6 miljoen euro steken in het noodleidende afvalverwerkingsbedrijf AEB. Dat bedrijf moet dan wel worden geherstructureerd. Vanwege achterstallig onderhoud en slechte veiligheidsomstandigheden voor medewerkers... staat het bedrijf onder verscherpt toezicht en ligt de vuilverbranding grotendeels stil. Daardoor hoopt het afval in Amsterdam zich nu op. Saudi-Arabië gaat waarschijnlijk zo'n 500 Amerikaanse militairen toelaten... Koning Salman wil zo de veiligheid en stabiliteit in zijn land verbeteren. Volgens de Amerikanen is het de bedoeling dat de troepen dienen als extra middel... om dreigingen het hoofd te bieden. En daarmee wordt waarschijnlijk gedoeld op Iran. In Duitsland wordt vandaag de mislukte moordaanslag op Adolf Hitler herdacht. 75 jaar geleden liet de Duitse kolonel Klaus von Stauffenberg... in het nazi-hoofdkwartier een bom ontploffen... om een einde te brengen aan het nazi -regime. Hitler raakte alleen gewond, von Stauffenberg werd opgepakt en gefusilleerd. Tegenwoordig geldt hij in het Duitse leger als voorbeeld... dat militairen niet alleen moeten gehoorzamen, maar ook zelf moeten nadenken. En Algerije heeft voor de tweede keer de Afrika-cup gewonnen. In Cairo versloegen de Algerijnen gisteravond het elftal van Senegal met 1-0. De enige treffer viel al in de tweede minuut. In de groepsfase van het Afrikaanse kampioenschap stonden Algerije en Senegal ook al tegen elkaar. En ook toen werd het 1-0. Het weer nog trekken vandaag flinke buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Vooral in het oosten is er ook wat zon. Het wordt een graad of 25, morgen grotendeels droog, maar wel oh. iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dankjewel. je Namens Rijkswaterstaat en Sire. Dat is volstrekt juist. Dames en heren. Ja? Toe, toe, toe, toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wel, wel, wel, wel, wel, wel. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Yeah, we are. Good morning. Ja, toebakleefte op de radio. Uh, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Het is, uh, ja, het is weer een zaterdagmorgen. Het is wat druilerig. Het is net ja. beginnen met regenen volgens mij. Oh, ja, dat ja daarom al ben ik ook ver... zo vroeg. Oh. Want ik zag, om acht uur ging het regenen. Ik denk, ik moet echt voor de bui binnen zijn. Yeah. Het wordt echt acht uh, Millimeter wordt er, gaat er vallen zo. Per 8 uur hoor. Uur. 8 millimeter ja. per uur. Maar is dat veel? Oh, dat is... Uh, ja, nou nee, goed. Nog even in de zaal vragen. De sfeer tot nu toe hier zo. Wat vinden we daarvan? Matig. Oké. Okay, nou. oh. uh, het kan maar niet snel genoeg afgelopen zijn. Nou, dat is wel willen. De trend is weer gezet in ieder geval. Nee, welkom bij dit rijdenprogramma. Helaas uh, hebben we vandaag een ziekmelding. Dit is... Uh, ja, oh, top. en ik zie ook vakantiemelding al Volgende week ben je er nog en daarna drie weken niet. Drie weken niet gewoon. Wat gaan we doen? Ja. Waar gaan we naartoe? Ik ga naar Indonesië Echt? Ja, die vrouwen van ons gezin willen wel eens iets spannends gaan doen. Maar in ik de... hoef niet zo nodig, hoor. Prikken! Ja, prik. ik heb ze allemaal nog al gehad. Uftjes al? Ja, ja, dus nou, je wist het al langer. Uh, ja, natuurlijk wist ik al langer. je dus vertel je binnen. Ja, dat ik, ik je houd dingen zo onder de pet. Het houdt me ook niet zo bezig, moet ik zeggen. Oh. De vakantie. Ik vind het leven dat ik hier leid, zo geweldig. gewoon echt geweldig. Is het geweldig, geweldig. Dus ik, ik hoef niet zo nodig die kant op. Indonesisch, hè? Indonesië. ja. Nou goed, die vrouwen die zijn wat reislustig in ons gezin. De mannen ja. zijn wat minder reislustig. Die hebben zo. Oh, daar stappen we wel mee, Niet in het vliegtuig. Hoeveel bomen moeten we dan achter in de tuin... verplanten te compensatie? Ja, wel veel. Nee, veel. nee ik zeg, doe maar, doe maar heide, dat is hipper. Heide is hipper. Ja, want hier achter een honderd hadden we veel meer heide in Nederland... en dat trekt heel veel diersoorten aan. Ja, gelul. Okay. Oh, maar, dan ga ik het in mijn thuis zetten. Ja, het ja, dat, dat heide echt... Nou goed, ja, dat is al een beetje achterhaald, geloof ik. Geloof dat, uh, nou, ze hebben wel weer achterhaald nu... dat er bomen geplant moeten worden, geloof ik, hè? Bomen planten om klimaatverandering tegen te gaan. Zwitserse wetenschappers zijn ervan overtuigd 1,2 biljoen om precies te zijn. Oké, okay, dus best veel. 1,2 oh. biljoen, hè? Hoeveel nulletjes null is dat? Want jij bent van de cijfers. Kijk, ja, ik wijst nu ja, ja. gewoon even. Hè, ook. Je hebt een miljoen heeft zes nullen. Ja. En een miljard heeft negen nullen. En volgens mij heeft een biljoen misschien wel twaalf nullen, Oeh. denk ik. Oké, okay, dat is de schuld die we hebben? Oh. Uh, ja, nee, ik kijk af en toe. Nee, we he. ja, nee. nee, hebben nog nee, geen schuld. Nee, is veel beter. Ik hou het een beetje bij. Ja. En je ziet wel dat de staatsschuld behoorlijk afneemt. Dat is Iets van 350 euro per seconde of zo. Maar in Amerika gaat hij met 4000 dollar per seconde omhoog. Oké. Okay. Deels gaat hij lekker omlaag. Ja, nou dat is. Uh, Daar worden we wel vrolijk van. Daar worden we zeker vrolijk van. Want uh, geld, dat is uh, het, altijd, blijft altijd wel een probleempje, gewoon. Uh. Mm. Nou, hier, Hierna straks een stukje geschiedenis. ook de rare berichten en ook lekkere muziek. Ik heb onder andere muziek van, uh, wat had ik ook weer opgeduikeld: de All-American Rejects. Wake up, wake up, first and spill your guts for me. Get started your heart on a dirty sleep. Better say to those golden days You never can tell when your luck will change it. Dan kan je beginnen met deze plaats. Dat heet uh, Eat Your Heart Out. Begint op het goede morgen. En de band. Ja, hoe heet de band dan? Walk the Moon. Base here. The eagle has landed. Yes, what the fuck. Vandaag is het namelijk 50 jaar geleden dat ze op de maan hebben gewandeld. Yeah. Hè? Ja, ja, het is echt, echt leuk. Okay, engine stop. Ja, engine stop. We copy you down, Eagle. Yes. Listen, een uh, Tranquility Base hier. De hele week ben ik het aan het volgen. Dat Chasing the Moon. En daar echt dat de hele Space Race wordt daar verslagen. Ook met het gedeelte wat Rusland aan het doen is en zo. En de wedstrijd onderling. En soms waren momenten dat ze wel wilden samenwerken. Maar op een gegeven moment ging dan de ene president dood van Amerika. Weet niet, John F. Kennedy? Nooit wel gehoord verder. Oh, die? Ja, die. Uh, en ook die van Rusland die is heen gegaan, geloof ik. En uh, ja, toen was de samenwerking van in één keer van tafel. En dan hebben ze ook in één keer Van Brown. Had hij. Niet iets met de Hitler's vroeger. Dan Brown? Nee, Dan Brown, ja. ja. Nee, oh, Van Brown. Van Brown. Van Brown. Van Brown, moet je het uitspreken. Meneer de Bruin. En die heeft alleen uh, explosieven bedacht en de raketten bedacht voor Hitler. En hij heeft Hitler ook een beetje gebruikt om zijn eigen hobby uit te oefenen. En uiteindelijk is hij gewoon naar Amerika gehaald. En die heeft dus uiteindelijk gezorgd dat de uh, Apollo 11 uh, geland is op de maan. En als je dat allemaal ziet in die mooie kleur en zo helder en zo mooi gefilmd. Je denkt, wauw, wat een geweld. Nu pas realiseer je dat het zo bizar was ook gewoon... Een paar van die kleine mannetjes die dan in zo'n raket naar boven worden gestuurd. Nou, gaan we even kijken daarboven. boven. Ik heb een heel groot kuifje gevoel altijd. Van ja. Er was ook zo'n kuifje al met zo'n Ja, raketje. die heb ik ook. Ja, he? ja, ja, ja. ja het is echt, uh, ja, echt grappig leuk, om, uh, om dat te zien. Nou, uh, ja, de, de staat er staat zaterdagmorgen niet compleet. Anders wil altijd even internet opstruinen, uh, afstruinen. Uh, ja, en even, opzoeken, even, daar... even Marcus Beterschap werken. Ja, wensen, Want hij is ziek, hè? Ja. En hij nou is er net taart vandaag. ja. Ja, want ik was jarig ja Wanneer alweer... was je nou jaren? Dinsdag of woensdag? Dinsdag, Dinsdag. Alweer ja. lang geleden al. Ja, ik ja. ben ook altijd heel blij dat het alweer geleden tijd is. Wat was je nou, 57 of 58? Jezus, best wel oud ook. en <laughs> twee jaar dan heb ik die 16. Me... Ja, dus ja. als er straks hier als ZFM zeg maar 30 jaar bestaat. Dan, uh, ja, dan, uh, ja. ja, dan ben jij dus 60 uh, mooie leeftijd uh, dan ook. Goed, zo. Ja, ik zie echt, het zo goed uit. Nee, Je ziet er echt heel goed uit. als oh. ]oh. man, dat is echt, uh, nou, daar heb ik eens op aan te merken. Gewoon, dat is echt uh, goed. Ja, ik vind super superleuk. Ja, het toepakleef is leuk. Ja. Ik hoorde wel een maandje erachter Nou goed, uh, maar, vertel, maar. Wat, wat hebben we voor rare berichten kunnen ja, vinden? Ja, jij, jij bent al gek op die flessenposten zo, hè? Ja, ook, oh, daar spreekt mat het zo aan, ja. Ja, een Australische man en zijn zoon hebben een Britse man opgestuurd... Die heeft in 1969 een fles met een briefje erin in het water gegooid. Ja, oh. en, uh, ja stuk hè. En uh, de, die Australische koppel, dat vond dus fles tijdens het vissen. Oké. Okay. En Paul Gilmer was de schrijver van het briefje. Die is volgens zijn zus momenteel op zee. Maar hij zou hem op rond uh, 17 november 1969 te water hebben gelaten. Toen was ik er ook al Oh, zo lang o, ook, geleden. Ook alweer 50 jaar geleden. Ja. Oh, nee. En uh, de destijds 13-jarige Paul schreef op briefpapier van Zitmar Line. Dat is een bedrijf dat dus in 1988 uh, werd verkocht. Maar tot die tijd had je cruisevakanties daarmee. Maar volgens de zus moet hij helemaal uh, uit zijn dak gaan... als hij hoort dat het gevonden is. Maar die, die jongen heeft toen ook zeker zes flessen... met berichtjes in het water Oh, ja. Ja, ja, ja, nou ja, 15% kansen, hè. Yeah. Maar de oudste flessenpas... zou vorig jaar door een eveneens oude Australiëse vrouw gevonden zijn... Want zij vond een Duits briefje dat op 12 juni 1886 verstuurd zou zijn. Oh, okay. ja, leuk dit. Ik vind het wel leuk dat je dan gewoon echt, het is echt een echt het verleden. Ja. Het wordt ook tijd bijna dat ze de schat van zandtop graven. Maar ja, hoe uh, lang ligt die? Nou, die ligt al, uh, maar, ik denk, ja, 20 jaar of zo. Oké. Okay. Maar ja, die, het is de bedoeling dat die uh, uh, 100 jaar ligt. Oh. En ik heb er toen ook wat, uh, wat geld in gedaan in de oude kassa -bonnen. Van, van, nee, dat vond ik leuk van het idee. Dan zie je zoveel. Uh, okay. Oh, toen was die winkel er nog. Want nu doen we alles uh, digitaal. Weet ja, je wel. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is wel grappig. Moest je, toen nog, moest je echt het huis uit om boodschappen te halen? Wat een de armoedige doelgroep. Het gaat nu met drones. Ja. Ja, ja, ja, ja Als grappig. Als die niet de lucht uitgeschoten worden. Hè? Ik ja. moet zeggen dat ik ook wel een tijdje. toen ik jongens bezig was met flessenposten. was dat heel vaak deden. gewoon uh, een papier in, uh, in, in water gooien. Eerst dan allerlei teksten erop schrijven. met vage dingen. Zoals mooie lettertypen bedenken dan, weet je wel. Ja. En dan in het water gooien met allerlei ellende erbij Gooien. En de papier werd dan heel geel of ellendig. Dan oprollen en dan in een fles. En dan gingen we een visser uitzoeken. En dan in de buurt van die visser gingen we dat flesje zo in het water gooien. En dan zei hij: Oh, wat gevangen? Uh, nee, nee, ik heb niks gevangen. Hé, hey, wat drijft daar nou? Moet je eens kijken? Dat lijkt wel een flessenpost. Nou, ja, jongens, hou eens even lekker op. Hey, pak, hem, pak, hem, pak, hem, pak hem, pak hem, pak hem. En op een gegeven moment: Nou, oké, okay, ik haal hem wel binnen. Nou, leuk geprobeerd, jongens. Oh, hij heeft het door. Ja. Dat soort dingen hebben oh. we vaker gedaan. leuk, wel leuk. Eén wel keer wel is het gelukt. Ja, volgens mij 12 of 13 uh, of zo. Leuk, wat schattig. Altijd met serieuze dingen bezig om de wereld te doen verbazen. Ja. Dat is zeker geluk, toch? Nou goed, straks een stukje geschiedenis en ook uh, um, uh, de Zandvoorts berichten. Ja, er zijn wel aantal dingen die gaan gebeuren. Ook hebben wij natuurlijk... Uh, wie komt daar dan nou weer binnen? Oh, mijn god, die komt ook weer binnen. Er is dus straks nog wat uh, berichtgeving over 10%, 30% en 70%. Ja, er zijn is wat. Is dit een korting bij Hutchin uh, of zo? Of ja, zoiets. Er zijn echt <laughs> kortingen te behalen. Daar meer over. We eerst even de All-American Reject. girl. Uh -huh. Er is niks aan Er is geen pomp op zo. Er is niks aan dat, Er is geen pomp op zo. De wondere wereld van Tobak leeft. Ouderen hebben nog steeds weinig begrip voor de muziek. Je radio is in goede handen met Wilco, Jolande en Marcus. Toeback leeft. Cfm. Wat muziek, hè? Oh, wat een ik er goed. Nou, gaan we dan toch low maken? Uh, dat kan wel, dat zit wel in de pen. Omdat, uh, dat zit wel in de planning om dat te gaan doen. Dat was ervoor trouwens, voor deze blad. All American rejects. Oh, oh, oh. We hebben een nieuwe single uit. Het album schijnt er nog aan te komen. En het album heet Send Her to Heaven. En wie is de zanger? What the fuck ga je? Send her to heaven. Nee, dat weet ik even niet, de zanger. All American Rejects, zo je heet de band. Huh? Daarachteraan trouwens nog een bandje uit Melbourne, uh, Australië. Dat heette de Teskey Brothers. En ze hebben hitschats, al elf jaar maken ze muziek en dit is een van hun later platen die ze hebben uitgebracht. Ik vind hem namelijk een beetje te lijken op Alan Clark. Ja, ja, daar heeft hij iets weg van. Ja, dus ik stel dat te kijken van is hij van hem? Maar ja. Uh, nee. Hij heeft ook een beetje zo'n bluesachtig uh, geluid. Ja, uh, ik heb hem nog geinig. Er uh, zaterdagmorgen. morgen uh, en vanaf 1 augustus gaat het in het boerkaverbod. Ja. En uh, politie gaat niet optreden en laat het aan de mensen in de trein en uh, in openbare ruimtes. Uh, als je op school iemand tegenkomt in een boerka, helemaal ingepakt, weet je. Dat je ook de ja, ogen niet ziet. Ja. ja, de ogen zie je, maar de je ziet uh, de rest, het rest. Hoe heet rest. die andere dan? Dat heet een en de andere heet boerka. En maar, je hebt ook nog je hebt verschillende namen. Nee, maar namen. je de ogen ook niet ziet, dat... Uh, uh, ja, dat, dat is helemaal dit Dat zo. is toch Boerka volgens mij? Of niet? Of nee, dat dan weer. Is, is dat is gewoon zo gewaard. Dat, dat wel. is nog gewaard. Nou goed, in ieder geval, de politie gaat niet optreden. Gaat mensen wel aanspreken. Maar, maar het ze... was eigenlijk omdat mensen bang waren dat er misschien mannen onder zaten. Ja. Goed, de dat dat is nog nooit bewezen, natuurlijk. Eigenlijk er is nooit een fout mee. Dat moet toch gaan gebeuren? Omdat de groepjes vrouwen in Nederland. zijn er misschien tussen 200 en 300 mensen. 300 vrouwen. Althans, ja. Dat wordt geschat. Ja, maar ik denk ook gewoon, nou ja, als de politie gewoon. Uh, uh, ...zo iemand ziet, dan moeten ze gewoon even dat dingen mogen doen, klaar. Ja, maar er moet wel een vrouw agent zijn. Die moeten ze wel even apart gaan. Ja, maar ja. Nou goed. Dus, uh, de politie heeft gezegd, hm. wij gaan hier optreden. We, we laten het aan de mensen over waar ze dus uh, zijn. In de opbaarruimte, in de school. moet de schoolleiding tegen zeggen... ...mevrouw, u weet dat het niet mag. En ook uh, in tram en busje, uh, bussen worden ze gewoon aangesproken. Ik uh, zag gisteren uh, iets uh, op, het, uh, op het nieuws erover. Ik zit even te kijken waar ik het in Gosling ook alweer had... Uh, Oh, hier. Onze medewerker kan zeggen, goh mevrouw, meneer, weet u dat dit verboden is? En als die zegt, ja, maar ik kan me niet schelen. ja Nou ja, dan ben ik Au. uitgepraat, want je kan niet zeggen. u Oh, wacht eruit. even, het kan me niet schelen. Ze moeten dat van het geloof, hè. Ze moeten dat. En, ja. Maar geloof is toch een eigen keuze? Oh nee, niet of wel of... Nou, ik vind dat het heel moeilijk is. Je hebt toch gekies voor een geloof? Maar uh, ook, nou ja, goed, Ik heb ja. altijd het idee dat die mensen ook zo lijden onder het geloof. Dat moet ook. Ze moeten ook lijden onder het geloof. Dat is het pad dat ze af moeten. Maar wat ik altijd nog te ik vind grappig vind. Er, er is dus een foto yeah? die over internet gaat. Yeah? En dan zie je dus uh, drie vrouwen in Burka. Denk nee, dan. nee, nee, nee. En zeg zegt, ja, ja. Ik he, ken hem. Ja, ik <laughs> ja, ja. half an hour trying to talk with them. Want to learn about their culture, until the de bartender cuts me off en told me. They were patio umbrellas. Dat dus waren gewoon parasolen. Parasol. Het ziet er ook echt uit. Ja, ik vind hem ook erg grappig. <laughs> maar goed, er is een uh, groepering in Nederland. Nida, en die maakt zich er echt heel erg druk om. Die zegt, ja, dat is toch belachelijk gewoon. Onze medewerker kan zeggen, goh. Nee, nou. wacht, die wilde niet. Ik wilde die andere. Dus deze. deze wetgeving, ja, vooral een pestmaatregel richting een kleine groep uh, vrouwen. Nou ja, er wordt heel erg vanuit openbare orde en veiligheid gedacht. Alsof deze vrouwen een gevaar, mogelijk gevaar voor de samenleving zouden kunnen vormen. zijn. En tegelijkertijd zien we ook dat ze hierdoor juist in een sociaal isolement geduwd worden. Ik vind het wel leuk. Sociaal isolement raken ze te duwen. Worden geduwd ja. op die manier. Maar wacht even, wacht even. Ze lopen op straat, totaal helemaal ingekleed. Uh, het nodigt mij niet uit om in contact te treden. Nee, dus ik heb juist het idee dat ze denken dat het gewoon een schaduw is dat hij gewoon niet li gezien wil worden. En mijn dochter He? heeft het wel een paar keer geprobeerd. Je krijgt allemaal een gesprek, hoor. Het is wel erg geforceerd. Maar je krijgt wel een gesprek. Dus dan zijn ze niet in het isolement. Maar voor mij kan je het ding gewoon beter uitdoen. Dan heb je veel meer contact met je medemensen. Want daar gaat het leven toch om. Maar goed, uiteindelijk. Als ze dat ding willen dragen, prima. Als ik er maar geen last van heb. Ik respecteer ze. Ja, maar of ik vind toch lichaamstaal zegt er veel. Want Wat? Als jij met iemand praat... Ja? Dan zie je gewoon door hoe iemand kijkt, yeah. en wat de lichaamstaal is en of hij wel of geen kwaad in de zin heeft. En nee? Dat kan je dus hier gewoon niet zien en dat niet. is het nare. Maar goed, dat moeten ze van het geloof. Zij vinden het ook niet leuk. Nee, ze moeten ze het moeten van, het van de mannen moeten ze het. Ja, dat is altijd het verhaal. Maar Want ik, ik kan me wel voorstellen dat vrouwen gewoon gesluierd zijn. Yeah. En dan zie je dus wel een gezicht, maar je ziet hun haar niet en je ziet hun hals niet. Ja. Ja. Nou, dan denk ik van, nou, prima, maar je kan wel een gezicht zien en uh, je kan zien dat ze lachen of huilen. Maar, maar je weet niet bij deze vrouw niet of ze lachen of huilen. Dat vind ik naar. Ja, nee, ik had niet inschatten. Het is toch best eng. Misschien, nee. zit, misschien zit ze je heel eng aan te kijken. <laughs> ja. je een middelvinger op te steken naar je. Ja. kan ook nog, hè? Ja, dat kan ik. Nou ja, goed, ik geloof nog wel Het in het goede van de mens. Ja. Maar ik word wel een beetje zat van het geluiden dat ze dan elke keer... Ja, we vinden het ook heel moeilijk. En ik kan mijn kinderen niet naar school brengen. Ja, dat kies je allemaal voor gewoon zelf dan, toch? Ja, ja nou, ik vind het een moeilijke discussie. Maar het gaat uiteindelijk maar over twee of 300 vrouwen in Nederland. Dus, nou ja, het is even een tijdje waar we last van hebben. Maar uiteindelijk vermoderniseren ze ook nog wel weer een keer, denk ik. Ja. Hopelijk, in ieder geval. Goed, naar de volgende plaat, voor de Berichten. We hebben weer een aantal dingen die hier gaan gebeuren. Hier in dansen. Die zijn weer een of ander wild weekend. Je hoort het straks. Oh, korrel, vrolijk. Spelende kinderen. Dat zijn weer altijd op straat. Ik ben soms verbaasd over de clips die artiesten bij en muziek stoppen. Girl in Red. het is een uh, Engels beentje en uh, de zangeres speelt op de gitaar. En de clip, in de clip is er eigenlijk alleen maar een kind te zien. Een heel snel gemonteerd kind is dit doen aan het spelen en dat... En het... I die anyway. Dus ik snap niet helemaal dus dat wat. het gaat achter. over een ziek kindje of zo? Ja, dat zou ik bijna denken. Ik oh, moet het nog eens uitzoeken. Want ik had wel zo eens in het begin een oh, lekker deuntje. Ging ik ging nog eens naar de clip kijken en dacht hey, het gaat wel eens over een kind. Dan ze hebben het hmm. over het feit dat ze doodgaat of moet zo. Moet je even zeggen precies oh. aan mij hoe die is, dan zetten we hem op onze Facebookpagina. Ja. dan Kunnen goed. de luisteraars ook even kijken? Kunnen we even oordelen wat het is? Goed, het is ja. uh, tijd voor de Zandvoortse berichten, dames en heren. Jazeker. Uh, ja, goed, uh, ik zit er te kijken. Oh ja, het uh, afgelopen weekend was het uh, Japan Beach Festival. Dat was de eerste keer... Dat was eigenlijk ontstaan omdat namelijk uh, uh, Niels Priester en Lisbeth van der Meij. De ene is van Mango Beach, de andere is van uh, Lunch Break. Die, kwamen, uh, oh, die hadden een of ander festival gezien in Amsterdam. En die dreigden daar weg te gaan. Toen hadden ze van, hé, hey, dat festival moeten we eigenlijk gewoon naar Zandvoort halen. En dat wilden ze wel. En de gemeente is ook heel fanatiek en snel geweest met het afgeven van vergunningen. En uh, het was... Een leuk festival, er kwamen veel mensen op af. De temperaturen waren wel redelijk, was vol te houden. Het was een beetje op een rare plek, Venemaplein. Van Venema, van Venema, ja, waar dat mannetje zit. Ja, oh, Dat is een heel groot plein. Ja, maar dat was niet een beetje winderig? ook een beetje Ja, dat uit... plein kan heel winderig zijn, ja, maar het viel niet, mee met het weer. Ze hadden mazzel, ja. maar als het inderdaad slecht weer is, dan zit je daar niet ja. uh, zo fijn. En ze hadden geen stromen, en elektriciteit. En uh, dat oh, was we even hebben we het wel gedaan, ondernemen we al, maar we hebben is wel gelukt. En ze uh, zitten er denken, voor volgend jaar het weer te doen... Volgende week dacht ik zo. <lacht> nou ja, ik snap. Ja, volgende week. Er is, er is van alles te doen. Volgende week is de hele gay pride gebeuren. Oh zo, ja, het begint gaat, allemaal. Dus maandag dus... begint het al, geloof ik. Hè? Ja, in Amsterdam. En dan komen ze met een roze trein deze kant. Maar goed, de entree was 5 euro afgelopen keer voor het uh, ja. Japan Beach Festival. Ze zitten te denken om daar toch nog iets aan te sluiten dat het iets omlaag gaat. Ja, nou, weet je, ik denk als je die entree doet van, en je kan je ergens kan je dan uh, een gratis consumptie nemen. Ja dat het dan al veel vriendelijker is. Dan ja. ben je er ook, hè? Want dan, uh, want dan neem je er misschien altijd nog iets bij, of zo. Of, uh, hè? Je vraagt, maar stond er dan een hek omheen? Je zeggen, maar je ja, eerst... dat vind ik dan jammer, want ik, ik heb wil wel even kijken en misschien neem ik wat. Of, uh, maar, maar nu, als je met een groep bent... die yeah? zeggen al gelijk, ja, we zijn met z'n achten. Ja, we moeten gelijk 50 euro neertellen. Want dat was meer dan 5 euro, hoor. Het was meer dan 5 euro? Ja. Oh, Oké. Okay. Oh, dus moet je eerst maar door de hekken. Maar als je via internet een kaartje kost... dan was dat geloof ik 6,38 of zo. Een heel vaag uh, bedrag. Oké. Okay. Maar als je daar een, uh, aan het ding zelf stond... was het een tientje of zo. Oh, Oké, okay, ja, dan komen we nu al een andere prijs. 5 euro is het streefgetal wat ze volgend jaar gaan halen, denk ik. Dat ze daar naartoe gaan. Maar ja, ja, het is wel waar. Ik bedoel, als je er binnenkomt, dan betaal je misschien een beetje voor de sfeer. Maar daarna moet je nog je portemonnee trekken om toch iets te gaan ja, nuttigen. Ja, we kunnen beter inderdaad zeggen. Je krijgt hier voor een, een consumptie, een frisdrank of zo. Of één ja. sushietje of zo, weet je wel. Eén zo'n rolletje. Dat je uiteindelijk zeg maar iets met 3 euro betaalt of zoiets. Goed, ja. andere berichten. Ja. Zondag 21 juli gaat het in het centrum van Zandvoort gaat recreatie weer van start. En in, uh, dat is dus de tweede week van de zomervakantie. Voor kinderen van 4 tot 12. Zoals inmiddels bekend, uh, het wordt altijd afgesloten met zand Het is een soort markt met, uh, met schminken en allemaal leuke dingetjes. En uh, voor die kinderen een pannenkoekje, weet ik veel wat. Maar uh, donderdagmiddag heeft de stichting Recreale Zand voor de geluid. Want uh, er, er zijn te weinig vrijwilligers. Dus ben jij veertien jaar of ouder... en vind je het leuk om vrijwilliger te worden bij de recreatie of in ieder geval op zandekraampje te staan... dat is een vrijdag 26 juli... vanaf 11 uur op het plein achter Albert Heijn... dus bij de bibliotheek en alles... Ja. Dan, uh, dan ben je van harte welkom... Dus Recreanen, gaan... wat is het ook weer? Dat is, uh, dat is eigenlijk in, uh, het leven geroepen vroeger... omdat er een heleboel mensen in Zandvoort... die hadden het altijd druk in de zomer... en dan werd er voor de kinderen werd er, uh, de activiteiten werden gepland. Oh, okay. En dan kon je s ochtends van tien tot twaalf... en s middags van twee uh, tot vier daarheen... En Dan gingen ze met die kinderen allemaal leuke dingen doen, ook toneelstukjes maken en dat was altijd een geweldige slotavond in de Oké. Okay. Wij hebben daar ook nog uh, al meegedaan vroeger en, uh, en wat ik ook heel leuk vind is ook ze hebben ook uh, volksdansen en uh, poppenkast dan vaak en dat uh, alles ik, ik voor ik de kinderen. Ik ken sommige dus. van die volksdansen ken ik nog en dat was gewoon altijd erg leuk vond ik. Oké. Okay, een, dus... een beetje alternatief zag het er altijd uit. <laughs> He, weet je wel? Uh, Jij ja, krijgt er een beeld. Ja, heel leuk, maar ik, ja, eigenlijk wel heel warm. Een warm iets, een beetje communeachtig. Oh! Ja, ja, ja, dat vond oh. ik wel. Leducent! Ja, dat idee. Maar In de tijd dat ik erheen ging, toen was het, toen was het die tijd. Natuurlijk ja, het was het? Ja, was de, was de, de her, her was net jaren, uit. Ja, ik heb het altijd ja, echt leuk gevonden. De superstar was ook uit. Een ja, dus, uh, maar ik moet nog even de website zetten: www.recreade-minzandbord.nl. Dus als je daar even heen gaat, dan kun je, je opgeven. En doe het gewoon, al doe je het alleen maar die vrijdagmiddag, je hebt toch vakantie. Ja, precies. Project Watertorenplein is weer opnieuw van start gegaan. Uh, ze hebben de procedure, hebben ze bekendgemaakt. Het, het moet weer helemaal van het begin af aan worden uh, geleid. We waren natuurlijk uh, vroeger. Heel lang geleden. AG Architecten, BIAS Architecten en Springtij Architecten. Drie uh, architectenbureaus hadden meegedaan. Uiteindelijk was het Springtij Architecten. Was ook weer, die had de volke gekregen, maar die had op een of andere manier toch meer informatie gekregen. Er was contact geweest tussen een van de politieke partijen. En een van die architectenbureaus. Dus hij architecten. En daardoor had hij dus een voordeel. Dat hij zijn plan kon aanpassen. En uiteindelijk had dan weer ook de waterdoren eigenaar Ook weer een voordeel eraan. Nou goed, het was allemaal een kluwen van belangenverstrengelingen. Hebben ze nooit kunnen bewijzen. Maar uiteindelijk heeft de rechter gezegd: nu heeft alles van tafel geweegd. Overnieuw beginnen. Nieuw plan. En uiteindelijk moet het dan uh, in, uh, in 2020. Eind april uh, uh, 2020 moet het. Uh, het plan klaar zijn en dan kan er mee worden uh, gewerkt. Dus, yeah. nou, ik ja. ben nieuwsgierig. Want er zijn namelijk drie wethouders opgesneuveld geloof ik. En de coalitie is op vastgelopen. En, en, en toch maar weer doorgaat. Ja, dat was ah. 2017 trouwens zie ik. Dat is uh, alweer uh, twee ja. jaar geleden. Ja, Goed. zeker. Goed, Waterdorm project, project. Ja, Je hebt nog één nieuwtje, als dat nog mag. Ja. Van de programmaleider. Ja. Uh, uh, het Wildrooster. Aan het begin van het fiets, fietspad van Zandvoort naar Noordwijk aan de noordwestelijke rand van de Amsterdamse waterleidingduinen. Die is dus deze week verwijderd, want het wildrooster moest voorkomen... dat de damherten over het fietspad de duinen uit konden. Maar ja, afgelopen winter is er al een extra hek van 800 meter geplaatst. En daardoor is het rooster niet meer nodig. En er waren de inwoners van Zandvoort, Maarten Kessler en John Dalhuis... hebben dus gevraagd om het te verwijderen. Want de herten zijn toch eigenwijs en die verwonden zich aan het rooster. Oh ja. Maar ja, die komen er toch niet meer overheen. Dan maak ik het toch, toch niet meer uit. Verwonden zich. Nee. Wat ja, je is moet niet gok... hebben dat een hert is verwonden Nou, ja, Ik heb ook al laatst bij uh, het waterleidingduin of iets anders uh, wat in de duinen uh, beheert. Wat yeah? de duinen beheert. Heb ik ook gemeld. Van, ja, die wildroosters lopen vol. Yeah? En dan kunnen ze er ook gewoon overheen lopen. Dus wat wil je N Lopen niet? ze vol met die herten die er allemaal in vast blijven zitten? Die ja, die blijven over dan niet meer heen. vastzetten. Dus... Okay, je moet niet hebben maar als dan... ze kijken niet waar ze lopen, de hertjes. Nee, je, je moet niet dom. hebben dan die herten zich verwonden. Want ik bedoel, straks kunnen we ze, kunnen we ze niet... Lekker neerschieten. Nee, dat ligt het al. Dat ligt het al. Dat is ja. ook een beetje makkelijk. Dat is nog ook weer niet opzet. Ja. Tot zover de Zandvoortse berichten. En uh, straks, meer natuurlijk. Eerst even een lekker plaatje. Wat is dat nou voor een ding? Dat is een lekker plaatje die we weer voor je klaar hebben gezet. Yeah. Doe even de mama. Ik zie helemaal geen zon, maar summer sun. Het is regenachtig gewoon hier in Zandvoort. Het regent echt niet. Ja, het is, Ik gewoon hoor echt... Het. het is gewoon vreselijk weer gewoon. Goed, gisteren is bekend geworden. Het is natuurlijk al jaar geleden dat ze in uh, Srebrenica die Dutch betters, uh, nou ja goed, dat moest ook voor de rechter komen. En uh, dag, goed, gisteren op het nieuws. Goedenavond. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de dood van 350 moslimmannen in Srebrenica. Maar volgens de Hoge Raad gaat die aansprakelijkheid niet verder dan 10%. Het gerechtshof veroordeelde eerder dat het 30% was. Ja, 10% of 30%. Ik had laatst 70% korting op mijn schoenen. Maar dat is natuurlijk heel wat anders. Maar goed, ja, dat hebben ze onderzocht. En uh, de rechter had gisteren ook, die wilde het nog even toelichten ook gewoon. Door de evacuatie te blijven begeleiden... kon Dutchbet in ieder geval nog voorkomen dat vrouwen, kinderen... En ouderen onder de voet werden gelopen. Kijk, dat is natuurlijk wel zo. Ze, ze hebben natuurlijk alles begeleid, alles in de bussen. En je moet het ook niet hebben dat de paniek uitbreekt, want dat is natuurlijk echt helemaal eh, echt, vreselijk gewoon. Dus dat hebben ze voorkomen. Ja, deden de is ook volgens mij bij die treinen toch? Of niet? Is dat een beetje zelf? Ach, sorry, dat ja. was echt een fout. Of ben ik gewoon nee? Ja, volgens mij was... gingen die treinen de NSB toch ook uitbetalen aan de toch? Ja, die... okay, ja volgens dat kun je we helemaal... wel zeggen, maar ze zijn allemaal dood. Ja, oké, okay, nou goed, uh, laten we niet die kant op gaan, maar op zelf. Ja, het was ook moeilijk te begeleiden, snap ik ook wel. Ze hadden natuurlijk geen luchtsteun. Het was, ze waren veel beter bewapend daar. De Dusbetters liepen daar gewoon als poppetjes tussendoor. Zo van, nou ja, ik, laat ik hier die vrouw nog uh, op, op uh, de voeten zetten en dat kind daar nog een, een, een lolly geven. En wat kunnen we verder nog doen? Helemaal niks. Dus vandaar dat het van 30% is er naar 10% gegaan. Alleen ja, aan alle kanten worden ze getrokken natuurlijk. De, de slachtoffers die er zijn gevallen. Van wat was het? Die 3000 mannen die zijn vermoord. Die nabestaan. En die willen geld zien van de VN. Maar ook de Dutch zelf die daar hebben gesteund... Die willen ook geld zien. Maar die hebben zoiets. Ja, wij hebben daar gewoon een trauma opgelopen. Want we, we zijn gewoon niet goed gesteund. Nee, nee, dat is Echt niet? Nee. We hebben daar gewoon met, met, met, met, met, met. Ze moesten? Ja, ze moesten en we konden niks doen. Het is echt triest hoor. Dat voel je ook machteloos als je daar staat en je ziet dat gebeuren. En dan hebben ze ook nog foto's daarvan gemaakt. Dat rolletjes kan nog geraakt. Wat een chaostheorie ook daar. Ja. Nou ja, Sterk ja, aan ik alle heb kanten. Je, ook wel, je hebt ook van die films over, uh, over Amerika. Ja. Of, uh, over Rusland, sorry. En dat dan die Duitsers daar moeten schieten. En anders als ze dus niet schieten, dan worden ze zelf neergeschoten. Of andersom, die Russen dan. Ja, ja. En denk van, nou, misschien is het daar ook wel zo. Van, ja, je hebt het maar te doen, anders ben je een, uh, een disserteur. Ja. Dan word je gewoon neergeknald. Ja, zoiets. Uh, nou maar ja. dat zeggen ze nooit, hè? Nee, nee. Nou goed, ik weet niet of dit een beetje te vergelijkbaar is, want hier hebben ze natuurlijk niet echt geschoten. Dat ja. hadden ze misschien wel moeten schieten, maar ja, dan hadden de Dutchbatters al heel snel het loodje gelegd natuurlijk. Want die waren gewoon in de minderheid. Dat is wel duidelijk natuurlijk. In de min. In de minderheid. Het, uh... Nou, uh, andere dingen die je uh, leven een beetje draaglijker maken? Ja, ja? nou ja, wat het draaglijker maken. Ja, gewoon dus het je ook denken, wel iets... oh, dat was wel leuk. <laughs> Heb je ja. nog een leuk poes of filmpje of zo? <laughs> nou, ja, nee, poes, nee. Ik had net een been, dat doen we even niet. Eh? Maar er is een uh, Australische familie, die woont op Tasmanie. Ja. Die heeft dus uh, uh, ooit Trouwens ontdekt door Tasman. Het was een Nederlander, toch? Ja, ja klopt. Ja. En, maar die heeft van de rechter een boete van 2,3 miljoen dollar opgelegd gekregen. Ja, gelukkig zijn de Australische dollars iets minder. Dus dat is maar 1,4 miljoen euro. Dat scheelt weer. Maar de familie droeg sinds 2011 geen belasting af. Omdat volgens hen alles aan God toe Dat Vind ik wel een hele goeie. Oh. Dus uh, volgens mij valt dus het belastingssysteem onder de wettelijke regels van de Bijbel. En aangezien nou, alle spullen aan God zouden toebehoren... zijn zij de staat niet verschuldigd hoeven ze geen belasting te betalen. Al dus de verdediging. Ja, de rechter die, uh, die, die counterde. Dat is mooi hè, dat ze dat zo zeggen. Yeah. Van ja, waar geen passage in de Bijbel zegt die zegt dat men geen belasting hoeft te betalen. En ze hadden dus al jaren de familie Berenpoot vind ik wel leuk, en we hebben die ook een antwoord. Yeah. Maar die werd in 2017 werd hun uh, bijenboerderij in uh, beslag genomen omdat ze zeven jaar geen belasting hadden betaald. En toen kregen ze nog even een boete van 930.000 dollar. Oh, okay. Die dollar dus ze ook te betalen. Dat is ook nog wel. Dus, Be uh, best wel veel. Echt wow. Ja. Dus maar ja, hoe het nu af gaat lopen, dat, dat, dat uh, moeten we maar afwachten. Maar ik bedoel, waar zijn ze nou mee bezig? Want je kan dan nog wel van. je hebt hun uh, inkomstenbron weggehaald. en dan verwacht je nog wel dat ze 900.000 dollar gaan betalen. Zelfs als ze niks meer kunnen verdienen. Nee. Ik vind het een beetje vaag. Ja, nou ja, als afstraffing hier gewoon voorbeeld stellen, van voor iets anders. Goed, eh. We staan er morgen. Moet moeten een voorbeeld stellen? Ja, we moeten een voorbeeld stellen. Dat wel heel goed, in Nederland toch veel beter eigenlijk. Oké, Frank Turner heeft een nieuwe album uit. Door hier No Man's Land. Godmother of rock and roll. The original sister, soul. All music was in her. Rhythm From the darkness into the light She brought the good word to the night To save all our sinners Reset Instant sensation. And little Elvis, Chuck, and Johnny at home. Heard her on the gramophone, and they wouldn't forget it. The bright lights fade away She saw out the loss of her days In the suburbs of Philly Down by the river She still heard music in the air Up above her head and everywhere On a train bound for glory Rosetta rolled her eyes when she played She knew that strange things happen every day And that the white boy hype would eventually fade But the way that she played would remain We're sad to roll her eyes when she played She knew that strange things happen every day And the white boy Oh, niet z'n hand muziekjes ook. De zaterdagmorgen zitten er vol mee. Nieuwe plaats van Frank Sonner, No Man's Land and... Minister Rosetta. Yes, uh, goed. Uh, goed. Even kijken hoor, ik zit op de krant te lezen vandaag. En uh, verontrustende berichten over de politieke partijen. Ja, je zegt sowieso dat altijd, altijd, het altijd een beetje vriendjespolitiek is. hè? Dat is echt... Uh... En uh, daar wordt ook altijd een beetje met geld geschoven. En soms krijgen ze dan nou wel eens een gift. En als je een gift wil geven aan een politieke partij... mag je tot 4500 euro, mag je gewoon zo geven. Dan blijf je... 2500? Ah, nee, 4500 euro oh. mag je zo geven en dan hoef je je naam niet te vermelden. Boven de 4500 euro, dan moet je, je, wordt je naam vermeld, want ja, dat kan een lange verstrengeling er natuurlijk in uh, voorkomen. En nu is er dus uh, de telegraaf, die is creatief geweest, dus we gaan het toch eens onderzoeken. Dus ze hebben een Dennis, had het dus zoeken weer ze, Dennis Riedbergen in uh, het leven geroepen. En die ging zeg maar 15.000 euro beloven aan de politieke partijen. Hoe kan ik dat het beste aan jullie uh, doneren? En heel veel politieke partijen dachten van: oh, dat geld willen wij graag hebben. Ja, laten ja, uh, ja, we eens dus even kijken hoe we het creatief kunnen oplossen. Je kan het bijvoorbeeld uh, gedeeltes aan je familie geven. Dat je het opsplitst aan al je familieleden. En dan maken die het weer over naar ons. Dat het dan zeg maar onder die 4500 euro blijft. En dan hoeven we het niet te melden. Eén uh, iemand maakte dat heel erg bond. Dat was 50 plus. Die had iets bedacht. Uh, die stuurde een mailtje. En dat is ook zo sukkelig: als je dat nog via de telefoon doet, dan kan je het minder zijn opnemen. Maar ja, via een mailtje kan je het gewoon weer in de krant schrijven, dan heb je bewijs. Die had uh, gemeld: uh, anders doe je het in een envelop. En dan, dan uh, gooi je het gewoon in de briefbus. En dan gaan wij wel weer iets creatiefs bedenken dat het niet in de boeken hoeft. Dus dat was 50PLUS en de manager van 50PLUS die die financiën allemaal regelt. Die had toch overleg met een andere financieel manager. En die had ja, dat doen we wel vaker zo. dat is misschien wel een goed idee. Dus die moeten nu opstappen. Dus dat is de 50PLUS, hè? Ja, die dus je mag geen, niet zomaar als politieke partij... Je krijgt geld ontvangen nee, voor jou. Ja. Nee. Dan moet je altijd weten zeggen waar het vandaan komt. Ja, dat moet Hoe hoort het genoeg. nou met zwarte geld in Nederland? Ja, dat weet ik niet. Je kan het nergens meer kwijt. Als je zeg maar als uh, ondernemer denkt, ik heb iets van 20.000 euro liggen. En ja, mijn bedrijf komt in het nauw. En als ik op die politieke partij nou ja, wat geld geef en stem. Kun ik ze misschien een klein beetje mijn kant op bewegen. Ja, was hier in Sandswet ook niet zoiets met een De Vatertorenplein met dat geld? Ja. Zo? Ja, hallo. Ja, nou goed, uiteindelijk hebben ze het onderzocht. VVD zegt. Uh, uh, die heeft het niet heel erg aangepakt. Die heeft ook geadviseerd, maar heeft het niet in werking gesteld. Vorm uh, van Democratie heeft geen, geen ge reactie gegeven. Ook het PVV heeft geen reactie gegeven. Dus die zijn. Uh, buiten de mand gevallen, die zijn er wel blij om natuurlijk... dat ze even niet een mail hebben beantwoord. Ja. Dus, eh, er worden nu nieuwe, nieuwe regels bedacht. En alle politieke partijen hebben hier wel van geleerd, hopelijk. <laughs> Je gaat er ook blind vanuit uit. Je denkt van, oh, die 15.000? Ah, oh, daar komen we wel uit, joh. Daar komen we wel uit. Goed, ik kijk even naar een mooie, kleurrijke foto van, van een dinosaurus. een micro een micro-reptor. Okay. Een micro-reptor, Die lijkt echt heel erg op een vogel. Ja. Hij had die Velociraptors, hè? Ik denk altijd komt daar de velo, de fiets vandaan maar uh, Oh, okay. een aparte okay. Velociraptor. Yeah? Maar wetenschappers van de Chinese Wetenschapsacademie, CAS, uh, die hebben uh, een nieuwe prehistorische reptielsoort ontdekt in de buik van het grotere fossiel Microraptor. Oké. Okay. Zaoianus. De onderzoekers beschrijven hun bevindingen in de wetenschappelijke tijdschrift The Current Biology. Maar het kleine reptiel heeft de naam. Indrasaurus uh, Wangi Was, tegen. Ik, ik vind het echt. Voor, ik ben echt van de Stichting uh, Dyslectische Mensen. Ja. Dit is echt vreselijk, hè? Waarom? Waarvan bedenken ze dit soort namen? Oh, van die rare namen, ja. Ja. Ik denk Indrasaurus is, is volgens gesloten. mij een een, een, een, een een aziatische naam, maar ook wel iets voor vee of zo. Het, uh, hele mooie naam is dat. Ja. Maar als je ook kijkt hoe ze, ze hebben een indruk gemaakt hoe zij denken dat die micro-reptor eruit ziet. Met Terwijl veren. dus die Indrasaurus opzocht. Maar hij lijkt echt zwaar inderdaad op een vogel. Ja, volgens mij heel veel dinosaurussen... zijn volgens mij gewoon met veren bekleed geweest. Ja. En ik geloof dat ze wel een paar voorbeelden daarvan hebben gevonden... maar niet zo heel erg veel. En uh, dat zou dan minder uh, dramatisch eruit zien ook, hè? Dus Zo'n ja. zo dinosaurus die dan, weet ik, dan veren... Die een beetje spino eruit ziet. Ja, eigenlijk ja, wel. Weet je, oh. wordt het een stuk minder oh, erg. Oh ja, is of, dat Er zit dus een hele grote vogel achter, man. Ja, Wat leuk. Wat leuk. Poeh, ja. poeh, poeh, poeh, even rennen, poeh. <laughs> ja dat Oehoe, het... ja zoiets maar ja, ja, het is wel goed. leuk maar uh, ja de, de, ze zijn dus gewoon nog uh, de, je ziet dat er nog heel veel te ontdekken valt eigenlijk ja leuk hoor Tug, ja ik vind uh, het zeker leuk ik hou wel die ja, soort ik er al van ja ik heb er ook wel een ik heb er ook wel een oké een dollar electrocast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 Fun at the sideshow Cause all that really matters It's a nice song Ooh, I let it down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 je gewoon een dollar in the pocket. En uh, de, de, de band heet uh, Electric Gas. Maar nou, goed, ik zat uh, uh, gisteren het videoclipje te kijken. En soms, ik, soms dan, dan zit ik gewoon echt eindeloos videoclipjes te kijken. Dan kan ik een beetje de sfeer van de band uh, achterhalen. En het grappige is, in de videoclip zijn ze hele stoere dingen aan het doen gewoon. Echt met een hele dure wagens oh, aan, aan het racen. Ik en, moet deze ook delen dus, begrijp ik. Uh, nou, dat kan je doen. Maar ja, dat blijft. En zo moet je alle videoclips uh, gaan delen die we, die we doen, uh, uh, draaien, zeg maar. Maar goed, uiteindelijk uh, in deze videoclip... Zie je op het water, zie je een DeLorean? Are you telling me that you built a time machine? Nee, het was geen tijdmachine. Het was een speedboat wat ze er wel gemaakt hadden. Dat is toch weer net wat anders. Ja, ja, nog, ja, ja, ik vond het wel opmerkelijk, deze electric gas en a dollar in the pockets. Ja goed, het kapitaal begint met 1 dollar, dat is zeker waar. En daarna kan hij alleen maar meer worden. Goed. Nou, we gewoon weten. even kijken of die ook kan vinden. Jawel, ja, je bent ben helemaal into de Ik ben helemaal de into de music, yes. Ja, soms is het leuk om het helemaal even uit maar te snorpen. Maar moeten we nog kijken of we nog gewone bericht geven. Ik moet wel even vertellen dat... K&M heeft code geel afgegeven, okay. hè, nu. alle okay. provincies, okay. Want uh, okay. Okay. Okay. al die onweersbuien die uh, dus huh? vanaf de middag over het land trekken. Maar je ziet nu al, zie je zo'n uh, zo hele zweem van buien over het land gaan. Ja, precies. Ja? Yeah? Gaan onder de tafel zitten. Dat is, lijkt me <coughs> helemaal verstandig. Hè, want het, uh, maar kan code wel als... geel, je ziet de waar het heel erg is, is het geel. En dan heb je sommige plekjes betroond, maar dat geel is wel heel erg. Ja? Yeah? Oh god! What the fuck? Jezus! Oh. Doe de deur even dicht of zo. Nou, sterkte, ik heb vandaag namelijk een barbecue knoei. Nou, dat word nou. Tegen. wordt echt knoei. Voor nou, goed maar het eind blijft van... toch diep in de nacht naar zondag toe bewolkt. Oh. Terwijl dan ook nog af en toe een spatregel. Dus vanavond is het volgens mij droog. Oké. Okay. Maar zware hè, tot 75 kilometer per uur. O, en in denk... het oosten van het land kan het gaan hagelen. Ik ga op de heenweg ik op de fiets. Ja. Ja. ja, dan hoop ik voor de wind te hebben. Nou. Ja, dan kan je misschien wel wat drinken, dat is wel weer uh, Dus je begrijpt al, er is uh, wel wat uh, heftige weer op uh, komst, dat is uh, wel duidelijk. Nou, laten we even één plaatje voor negen uh, uur doen. Na negen uur een stukje geschiedenis, wat gebeurt er door de jaren heen? En het is vandaag natuurlijk 20 juli. Er is heel veel in de ruimte gebeurd, daar straks meer over. Eerst maar even terug naar Nederland. Een and roll band van de bovenste plank. Wolf. De Wolf om te te zijn. Album is al een tijdje uit. Oh, Dit is al netjes een nieuwe single. Share the ride. Share, the love. Can you share the ride? up your door, Let the good times Seeds it's high and slow now